Half uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een internationale legerbasis ten noorden van de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn zeker tien raketten neergekomen. Het Iraakse staatspersbureau zegt dat twee militairen gewond zijn geraakt. Hun nationaliteit is niet bekend. Het is de tweede raketaanval op de basis deze week. Bij de eerste aanslag kwamen woensdag twee Amerikaanse militairen... en een Brit om het leven. De Verenigde Staten voerden gisteren een vergeldingsaanval uit... op doelen van de pro-Iraanse Hezbollah. De VS houdt die strijdgroep verantwoordelijk voor het bestoken van de legerbasis. Bij de Amerikaanse aanval kwamen volgens de Iraakse autoriteiten... zes Irakezen om het leven. In Hongkong is een van de leiders van het paraplu-protest uit 2014 vrijgelaten. De gepensioneerde hoogleraar sociologie kreeg vorig jaar 16 maanden cel omdat die betogingen leidde tegen bemoeienis van China met de verkiezingen van de nieuwe leider van Hongkong. De gele paraplu werd het symbool van dat protest. In de Russische hoofdstad Moskou blijven de scholen open, maar ouders mogen hun kinderen thuis houden in verband met het coronavirus. Rusland beperkt vanaf maandag het vliegverkeer tussen bestemmingen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland en Rusland. Russen die terugkeren worden gescreend en moeten twee weken thuis in zelfisolatie, ook als ze geen symptomen hebben. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Ronde van Vlaanderen op 5 april doorgaat. Alle Vlaamse wielerkoersen tot en met 3 april zijn al geschrapt. De Vlaamse minister van Sport zegt dat hij denkt dat het onhaalbaar is om de Ronde van Vlaanderen twee dagen later wel door te laten gaan. Het definitieve besluit over wel of niet doorgaan met de Ronde van Vlaanderen valt na het weekende.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 can't do that, boogaloo. I'm lost, I'm lost, can't do my thing. That's why I say give me, give me that day. Dat ja, Komt allemaal goed. Ja, lekker. Ik niet meer. Ik neem een glas water. Lekker nummertje. Ja. ja, gezellige muziek hoor je hier bij ZFM Zandvoort. Het is goedemorgen, Zandvoort van 14 maart 2020. Met het volgende uur met iets meer muziek. Dit uur gaan we beginnen zometeen met Roy Dongen. We gaan zometeen praten over de Chinees. Hoor ik net in mijn oortje? Ja, veel mensen kennen mij natuurlijk alleen maar van Pride of the Beach of uh, ZFM. Ja. Misschien van een, een, een of andere duizendig columnist die in de, in de Zandvoortse krant schrijft. Daar kunnen we het ook nog even over hebben. Maar in het uh, dagelijks <laughs> leven ben ik, uh, uh, heb ik mijn eigen bedrijf, uh, Ganymede Consulting, op het gebied van HR-organisatie. Ja. En een van mijn belangrijkste klanten is een bedrijf dat zowel in China als in Nederland opereert. Daar gaan we zo verder over praten. We hebben ook nog, uh, natuurlijk gaan we het zo meteen hebben over de mooie plaatjes uh, op Secre uh, Zandvoort. Nu zeg ik het goed. En dat uh, doen we met uh, Chris en daarin tegen gaan we natuurlijk ook praten over een mooie tentoonstelling die je al opgesteld staat in het Zandvoort Museum. Helaas is afgezegd gisteren met de opening en daar uh, gaan we zo meteen verder over praten. Maar, Roy Dongen, welkom. Roy, dank. Uh, jij reist uh, redelijk heen en weer tussen Assen en Zandvoort om uh, met een klant te spreken die uh, uh, handel drijft. Kan uh... je dat een beetje uitleggen? Uh, ja, dat is een, uh, sorry, een bedrijf uh, dat uh, um, heel veel containers uh, importeert en afhandelt. Uh, dus niet zelf importeert, maar voor klanten zoals Alibaba of Amazon of uh, andere grote bedrijven. Uh, die containers die worden verscheept in China. Zij doen de afhandeling en dan gaan ze hier Europa in, meestal via Nederland. Dat komt als bulk Nederland binnen? Ja. En wordt daarna gesplitst als uh, Amazon-klant, Alibaba-klant. En er zijn er nog tientallen. Nou, de meeste gaan uh, gewoon in het geheel door naar de, naar de bedrijven zelf. Ja. Naar de waarhuizen van Amazon, bijvoorbeeld. Uh, en een deel van de containers wordt inderdaad gesplitst voor kleinere ondernemers. of kleine bedrijven. die dingen gekocht hebben die ook in bulk verstuurd worden. Bijvoorbeeld als je op AliExpress wat koopt. Ja, al die. Uh, um, ik moet me ervoor stellen, als ik dat zo eens in mijn hoofd omzet. dan zijn dat, is het dat een, een hele grote bulk. Ja, dit bedrijf is uh, iets meer dan een jaar geleden gestart. Uh, het zit nu op een omzet van zo'n kleine 10 miljoen zo'n 100 containers per maand. Dat is nogal? Ja. Goed, dat komt in Nederland aan en wordt dan versplitst over, uh, over Europa. Je um, hebt natuurlijk heel veel contact uh, daarmee. Is dat al lang geleden begonnen dat, dat, hij daar verandert, dat jullie daar verandering in, uh, in zagen komen? Nou, de, de verandering was voorspeld, omdat je natuurlijk in traditioneel met het Chinees nieuwjaar uh, ligt alles in China ongeveer stil. Dus oh, ja. dan weet je dat je daar een dieptepunt in je, in je omzet gaat. Maar ik kan je vertellen dat uh, het vooruitzicht nu uh, is dat wij nu vijf, zes containers per, per, per dag, per maand doen. En dat wij uh, verwachten dat dat vijf, zes containers ook blijft in uh, maart en dat het ook vijf, zes blijft in april. Mm -hmm. En dat we misschien weer een stijging zullen meemaken in, uh, in mei. Ja, China uh, um, roept nu dat het uh, virus ingedampt is. Dat betekent dat de productie weer op gang komt. Want heel veel uh, productielijnen gingen niet door omdat of een, een, een stad zat op slot of een fabriek zat op slot. Uh, werknemers moesten thuis blijven. Dus de productie komt weer op gang. Maar de bestellingen worden wel gepleegd. Ja. Dan moet je zeggen dat ze niet geleverd worden. Hè? Dat, is het, ja. uh, dat is het hele grote probleem. Als jij bij de slager uh, tien kilo gehakt bestelt. Ja. Maar hij heeft maar vijf. Dan, is al, dan krijg je dat pas de volgende dag misschien. Voelt hij daar ook zijn weer. Nou, hij, hij slaat natuurlijk over. Hè? Hij heeft maar... natuurlijk geen, uh, uh, geen website waarop staat. Het uh, moet geleverd worden. Nee, nou het, het, het, uh, dit probleem blijft zich natuurlijk gewoon voordoen. En voor het bedrijf betekent het gewoon dat wij uh, werktijdverkorting hebben aangevraagd. Hè. De medewerkers werken nu nog maar 20% van de uren dat ze normaal gesproken werken. Maar dat mm. merken ze niet in hun portemonnee. Dus dat is een uh, goede regeling van de overheid. Die kan je aanvragen. Ik ga het gaat ook overigens als je een horecaondernemer bent en je omzet die daalt aantoonbaar. En je hebt 10 man personeel. Dan kan je ook zeggen ik vraag werktijdverkorting aan bijvoorbeeld voor 30 of 40%. Dus dat is, als er in antwoord mensen zijn die zeggen, van, nou, ik hou mijn hoofd niet boven water op deze manier, uh, dan is dat een hele goede om dat heel snel te doen. Omdat je uh, dat ook, dan ook snel kan laten ingaan. Het is minimaal zes weken en je kan het voor langer aanvragen. Is dat een aanvraag bij het UVW? Ja, kan je bij het UVW uh, aanvragen. Jullie hebben het gedaan? Ja. Uh, ik neem aan dat de werknemers daar niet vrolijk van werden. Jawel hoor. De werknemers maken zich wel wat zorgen, maar ze merken er niet hun inkomen in. Mm -hmm. Dus dat is een groot voordeel. Uh, en als het drukker is, dan kun je ze meer laten werken. Want achteraf wordt het geld pas gecompenseerd door het UWV. De werknemer ja. zelf krijgt gewoon zelfs zijn salaris. Uh. En uh, nou, het eerst dat we meemaakten was dat wij mensen moesten terughalen uit China. Want we hadden ook uh, uh, mensen die in het. ...maar die dan ook in China de contacten onderhouden met onze klanten. Uh, nou ja, vlak bij het gebied waar ze zaten. Nog net niet in het afgesloten gebied. Uh, en dat wij waren een van de eersten die uh, onze medewerkers uh, terughaalden in uh, eind januari. Uh, het waren er nog nauwelijks regels. Ze dus zijn netjes teruggekomen, maar die hebben we meteen drie weken in quarantaine gezet. Mm -hmm. We dachten, we doen er geen twee, we doen er drie. Anders ligt het helemaal niet plat. Ja. <laughs> een weekje veiligheid. Daarom. En zijn ze gezond? En ze zijn helemaal gezond nou, en ze wei, zijn wei, nu weer, het, uh, weer, goed, weer goed aan het werk. Dat doet goed. Terug naar uh, Roy Dongen. De... In ieder geval bedankt voor de uitleg over uh, jullie bedrijf en hoe dat ermee omgaat in, uh, in de handel met, mm. uh, met China. Hè. De verwachting is dat het weer goed gaat komen. En, en nog even terug naar uh, jouw columns. Aha. Mag dat? Ja. ja hoor, voor mij mag dat. Uh... Ja, hij is vandaag ik... van de hak op de tak, zei de burgemeester. Dus... Ah, ja, dat Merk zei je al. het? Ja, ja. Maar voordat je er nog naar de kom, dus wil ik nog wel even iets anders aan toevoegen. Omdat ik merk dat er heel veel mensen vragen stellen en paniekerig ja. worden. En het grappige is als je natuurlijk als je iets in een vroeg stadium meemaakt. Uh, en ook dagelijks leven. Ik heb studenten die uh, vorige week uit Italië zijn teruggekomen. Ja. Uit het besmette gebied. Uh, op bijna besmette gebied. Die zitten nu ook in quarantaine. Um, is dat Ik denk dat het wel belangrijk is... Dat beseffen dat de aantallen lijken huiveringwekkend. Um, maar dat is bij een griepgolf ook zo. En ik wil niet zeggen dat het hetzelfde is als een griepgolf. Maar je moet ook niet alles met elkaar uh, vergelijken. Want bijvoorbeeld uh, Noord-Korea, of Korea, wat uh, uh, een hele goede gezondheidszorg heeft. Een veel lager sterftecijfer heeft dan gemiddeld. Italië heeft een wat misschien wat minder gezondheidszorg heeft... maar ook het hoogste, de, de oudste populatie van Europa <tie> sterven uh, een aantal mensen meer. De, de beroemde luchtpijpjes die geprikt worden als mensen niet goed kunnen ademen. In Italië doen ze dat bij 10% van de opgenomen gevallen. Niet bij alle gevallen. Uh, en in China was dat nog geen 5% van de opgenomen gevallen. Dus je moet ook... Er moet ook een beetje, een beetje relatief bekeken worden. Ja, en zeggen van, oké, de Nederlandse regering doet het rustig aan. Want je kan natuurlijk niet voorkomen dat het uitbreekt. Maar laat het geleidelijk uitbreken, waardoor je de capaciteit aankan. Ja, de piek, de piek moet weg. Het moet gladder. Ik zag dat in de ja, wat moet ik daar nou mee? Maar uiteindelijk is dat, wel be, is dat te begrijpen. Omdat je in die piek uh, je zorg niet meer kan uh, garanderen. Ja, En die, die kant gaat het op. Uh, nou, dat was een mooie uitleg over uh, de bulk en niet de bulk. Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt over uh, een paar maanden. Want dan krijg je natuurlijk de tegenbulk. Want dan wil iedereen spullen wel hebben. En dan moet je ook leveren. Ja. Dan worden het nog meer containers. Ja, en het grote voordeel is, uh, wij doen de afhandeling. Dus wij weten mm -hmm. in ieder geval vijf weken van tevoren wanneer ze het aankopen. Ja, ja, dat dus dan is... uh, kunnen we personeel weer oproepen. Terug naar de columns, zelf, even uh, kort zo tussendoor. Uh, je schrijft nu al een uh, behoorlijke tijd uh, voor de Sansons krant. Hoe bevalt dat? Dat bevalt uitstekend. Uh, ik vind het uh, leuk om te doen. En uh, ik vraag me wel eens heel enkel keer af waar ze ook over schrijven. Maar je weet het nooit. De, ik ben de politiek bijvoorbeeld heel dankbaar. Die altijd wel weer een prachtig onderwerp uh, op weten te brengen waar ik over kan schrijven. Uh, er zijn er allerlei dingen in de gemeente die plaatsvinden. En, uh, ja, ik vind het leuk om te doen. Ik krijg ook nog steeds uh, veel reacties. Hoe zijn je reacties uit de politiek? Um, gevarieerd <laughs> Er zijn mensen die uh, zeggen dat ze ze heel leuk vinden Maar er een beetje zuur bij kijken Er zijn ook mensen die zeggen dat ik uh, Dat ik gemeen, hard en zuur schrijf En dat ik wat anders moet, uh, uh, anders moet schrijven um, Maar ja, dat, dat zijn dan misschien weer tenen En er is, er is ook wel eens een gesprek geweest met iemand Die zei van nou, ik vind dat je niet leuk over mij schrijft Nou, laten we een kopje koffie over drinken En probeer het ook in de context van een columnist te zien uh, ja. Het is geen uh, wetenschappelijk onderbouwd artikel Nee. Uh, je bent nogal scherp tegenover de Kei. Ja, ik ben uh, uiterst scherp tegenover de Kei. Omdat ik vind dat de Kei uh, een zorgplicht heeft voor met name de mensen die in een sociale huurwoning moeten wonen. Uh, dan moet je rekening houden dat het niet de mensen zijn die direct naar advocaten lopen en al die andere dingen. En die mensen hebben zorg nodig. En ik heb hier ook een keer gezeten met uh, mijn moeder en Ruud, een invalide meneer. Uh, dat er niets gebeurde met allerlei hangjongeren in het partiek. Die mensen durven hun huis niet meer uit, uh, want die, die, die bivarkeerden daar. En na de uitzending in ZFM, die uh, ze niet leuk vonden en uh, schandalig en hadden ontraden, uh, hebben ze daar verlichting opgehangen. Ze hebben de deuren aangepast. Er wordt niet meer gepoept en geplast in de lift. En dat is allemaal netjes. Gebeurt. Een soort ombudsmanvrouw. Ja, maar is, dat, is, dat zijn dingen waar ik mij dus heel boos over maak. Het is hun uh, gebouw. Zij willen graag dat het netjes blijft. Die bewoners willen dat heel graag. En vervolgens doe je niks als ze om hulp vragen. Ja, wat, wat ook wel jammer is, is over de kei gesproken, dat wij bijvoorbeeld als omroep hier bij Goedemorgen Zandvoort hebben wij ze diverse malen uitgenodigd. En ze weigeren gewoon aan te schuiven omdat ze eerst dingen op papier willen hebben en dan willen ze er pas over praten. Ja, nou, Dat is wel jammer. Ik wil één één keer zal ik nog uit de school klappen. Ik heb uh, naar aanleiding van een artikel uh, wat ik schreef, een column over de kei. Uh, of een paar columns waarschijnlijk. Hebben zij een brief geschreven. ik heb hem keurig netjes volgens mij de enige columnist die oproept te reageren naar mij. En er zijn best wel eens mensen die soms boos zijn of iets anders. Uh, en de Kei heeft dat niet gedaan. Die heeft nooit met mij contact opgenomen. Die heeft gewoon een brief geschreven naar uh, de hoofdredactie van de Zandvoortse krant. Met het verzoek uh, mij tot de orde te roepen. En uh, <lacht> uh, dat ik dit soort dingen niet meer mocht schrijven in mijn column. Nou. En de hoofdredactie heeft het keurig naar mij doorgestuurd en gezegd van... Prettige wedstrijd. Pettige wedstrijd. Nou, die wedstrijd, uh, wat Roy ook aanhaalt, uh, als er iemand van de KAI luistert, kom gewoon een keer langs en uh, vertel eens wat je wil en wat je, uh, wat je gaat uitvoeren in Zandvoort. Er wordt binnenkort weer gesproken over uh, de prestatieafspraken. Uh, dat moet opnieuw bekeken worden. Uh, dus mensen van de KAI, kom gewoon een keer langs en uh, praat het uit. Roy. Dank voor uh, de komst. Dank voor de uitleg over de koloms en uh, de handelsbetrekkingen met China. En wij ja. spreken elkaar gauw weer. Graag gedaan. Graag gedaan. Succes met de uitzending vandaag. Dank je wel. We zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland en um, ja, we zeiden in het begin een knopprogramma, aan, maar het begint langzaam toch wel weer een vol programma te worden, Ben. Ja, dat lijkt um, me wel. Ja, Ben, um, landelijk is natuurlijk heel veel afgelast, waaronder ook uh, alle musea's en dergelijke <lacht> hebben ook wel restricties gekregen van uh, de overheid. Ook het Zandhuis Museum en het Jiddens Museum zijn helaas gesloten, het HDMZ Museum ook. Er um, ja, zou eigenlijk morgen toch ook een mooie tentoonstelling zijn. en uh, Jij hebt wel al wat gezien. Hoe, hoe zag het nou, eruit in het museum? Uh, we begonnen natuurlijk vorige week uh, in, in het museum te kijken. Ik heb in het museum gekeken omdat ik uh, een beetje de opening aan elkaar zou praten. Maar ver daarvoor is er door uh, veel kunstenaars en fotografen al een heleboel aan gedaan. Um, wat je zei, alle musea in Zandvoort zijn gesloten. Zeker tot uh, 1 april en daarna wordt er verder gekeken. Maar het zou toch zonde zijn om het niet heel even over die, uh, zeker die tentoonstelling te hebben. Zo het gaat over de Grand Prix Magic Moments. Dat is uh, de Magic Moments van een aantal mensen. Uh, zo kan je bijvoorbeeld zien dat uh, de burgemeester zijn Magic Moment heeft. Uh, Tessa Klein-Herenbrink van, uh, van het circuit en Erik Weijers, die vertellen wat hun Magic Moment is. Maar als je daar binnen kijkt. is er door heel, heel veel vrijwilligers. weer het hele museum verbouwd en geschilderd en gedaan. Het ziet er echt fantastisch uit. En dat zou dus eigenlijk gisteren geopend worden. Donderdagmiddag werd er nog geroepen. er mogen er honderd in. Dus dan wordt er heel grappig ja. gezegd: we hebben een. Uh, een, een klikkertje. Klik systemen, ja. En uh, ja, dat haalde zichzelf wel in. Want een uur later uh, besloot uh, Volker Bloemen al om te zeggen: van ja, wij volgen de, de landelijke lijn en wij sluiten. Nou, dat betekent HDMZ, het Juttersmuseum en het Zandvoortsmuseum. Gewoon dicht klaar. Uh, maar goed. Als je daar dan rondloopt en Chris zit tegenover mij, uh, laten we die ze gelijk <lacht> bijnemen. Want Chris is ook wezen kijken en die vond het ook fantastisch. En als je daar dan zo rondkijkt, uh, vorige week hadden we uh, Aad van Kol over hier, die een heel mooi verhaal had. Maar als je dan de beelden van Aad ziet, dan is dat <lacht> gewoon fantastisch om te zien. Chris, jij hebt er ook het een en ander hangen. Ja, klopt. Uh, en goedemorgen allebei. Goedemorgen. Voor ja, nee, het, Ik was toevallig ook twee dagen voor de opening ook even wezen kijken, ik had het nog niet gezien. En het is, echt, ja, het is echt geweldig. om. Ik vind het leuk natuurlijk om mijn eigen foto's, maar ook van Aad ah, waren hele mooie foto's. En het hele museum was weer geweldig verbouwd. En eigenlijk heel spijtig dat het uh, uh, nu even niet open gaat. Maar ik ga ervan uit dat het van uitstel geen afstel komt. Dat het uh, over de volgende maand, misschien wel over twee maanden, toch wel open gaat. En dan uh, moet iedereen komen kijken, want het is echt een lust voor het oog om te zien. Ja, toen je daar zo, zo, zo rondliep, wat, wat viel je op? Ja, heel veel mooie oude beelden. Uh, ik zag uh, modelauto's. Ik zag, uh, ja, echt. Het was echt één grote race uh, gebeuren. één groot circuit gebeuren. En de magic moments die komen er echt wel. Uh, ja, dat, dat, ik kan me voorstellen dat mensen hebben allemaal hun eigen magic moment op het circuit, denk ik wel beleefd. En ja, dat, dat, een trip down memory lane uh, was het voor, uh, voor mij zeker. En, ja. en, uh, en ook voor velen, denk ik, die daar nu komen. Wat is nou ja, jouw uh, magic moment? Ja, mijn magic moments. Ik, ik, ik, ik kom, ik ben geen echte zandvoerder. Ik woon hier sinds 1995. hier. Maar ik kom al sinds. Uh, ja, ik, ik, ik schijn in, zes, in, in 76 voor het eerst hier op het, uh, op het circuit te zijn geweest toen ik een jaar of vier was. Uh, ik had hier ooms en tantes uh, wonen en uh, vanuit Friesland kwamen we hier op de vakantie en mijn vader nam mee naar het circuit. Dus ik heb inderdaad nog de zes wielen zien rijden, dus dat in 1978, 1977 en dat zijn allemaal voor mij uh, ja, magic moments. Ik heb nu ook uh, een, hangen, een aantal foto's uh, van mij uit 1985, toen was ik als 14-jarige jongetje, heb ik zelf de laatste Grand Prix hier gezien. En uh, ja, aanstaande mei, maar dat zal waarschijnlijk iets later worden, uh, zie mijn eerste 14-jarige zoon uh, zijn eerste Grand Prix hier. Dus ja, dat vind ik allemaal wel magisch. Ik vind het eigenlijk een zeer koron, maar ja, alle Grand Prix's die ik daar heb gezien als klein jongetje waren vrij magisch. En toen was het echt niet zo heel ver en ongrijpbaar, zijn autosport. Ja, en ondertussen fotografeer ik alweer, uh, bijna 25 jaar ben ik uh, autosportfotograaf van beroep. Dus ja, dat is... Uh, en heel veel en, en alle jaren op het circuit en ook in, in Europa dus dat is uh, ik vind het allemaal magisch ik vind het allemaal geweldig ja een aantal hoogtepunten die, uh, die in het circuit staan zijn bijvoorbeeld uh, de namak dat zijn uh, de Nationaal Algemene Automobielclub die heb je ongetwijfeld ook gezien ja heb ik ook, dat, ook gezien het klopt gaat van autootjes van 4 centimeter ja, tot tot hele, hele grote hele... bouwmodellen of modellen ja, ja uh, bij de vorige tentoonstelling stonden er al miniatuurtjes, nu staan er echt hele grote hele grote modellen um, heb je de, uh, de JPS uh, zien staan? Die heb ik ook zien staan, ja. ja heb ik ook nog zien rijden des, ooit. Dus ja, echt, dat zijn echt hele mooie auto's. Ja, schuin, hij staat schuin opgesteld. Het uh, is een auto van Freddy Verbrugge van Pole Position. Ja. Uh, die heeft ook mooie trapauto staan. Klopt, die heeft ook mooie en trapauto's staan, ja. Ook ja. in het hoekje Magic Moments. Ja, klopt, klopt, klopt. Uh, dat zijn, zijn dat verzamelstukken eigenlijk. Want ik heb daarnaast staan kijken. Um, die JPS is natuurlijk spiksplinternagel nieuw, ja. maar die andere auto's zagen er wat ouder uit. Ja, voor mij zijn dat verzamelobjecten of misschien waren dat vroeger gewoon speelobjecten gebruiksobjecten, maar dat wordt nu voor de verzamelaar is dat natuurlijk uh, iets uh, ja, om, om aan je collectie toe te voegen als je, als je echt een verzamelaar bent van dat soort dingen. En dat is met die kleine auto's ook nog? Ook nog. inderdaad, ja. Ook. Um, er is ook linksachter nog iets over uh, de historie, uh, daar heeft gebouwd. Zandvoort het een en ander aan gedaan. En daar tegenover zijn de, de, de racegeluiden. Dat is ook heel speciaal. Ja, die, ik heb ze, niet, ze waren niet aan toen ik daar kwam, die racegeluiden, maar dat is natuurlijk heel speciaal, die oude geluiden. Want de oude Formule 1 klinkt toch wel iets, iets klein beetje mooier dan de, dan de huidige Formule 1 qua motor, maar ja... De, de... Is, is dat ook een magic moment als je dan bij de historische Grand Prix op de Duinen staat? Dat is redelijk een ja dat is dat is wel dat dat dat geluid is echt ik bedoel het moet geen echt pijn aan je oor doen maar echt wel dat, dat, het moet wel het moet, het moet wel, wel het moet hier wel hier wel binnen wel moet het wel voelen inderdaad echt in in, in je body moet je echt voelen trillen inderdaad in Vorige week was Max die dan officieel zijn eerste, of het eerste rondje reed ja, ja. met, met de oude RB08. Dat, dat was nog een echt ouderwets geluid. En als je die dan door, door de Arie Luinik bocht, ik stond er naast de vangrijden en vol gas. Was dat, was dat nog een echt oude, ja, was, je, een oude was, motor? Dus de RB08. Het was, als ik het goed begrepen heb, de We zijn nou kampioen. al toch? We zijn nu op 16. Dus 16. Het, was, het was volgens mij de auto van Vettel destijds. En dat maakt toch wel een heel mooi geluid uh, hoor. Dat was echt, uh, dat, dat, dat jankende geluid. En dat was echt, uh, echt wel heel mooi om te zien. En, uh... ja, is dat... toch, toch, toch is dat wel grappig dat je uh, Max Verstappen rijdt in de auto van Vettel. Ja, dat klopt. Ja, maar ze mogen natuurlijk met de huidige auto's niet, uh, niet, niet, niet, niet, niet dit soort demo-rondes doen. Dan moeten ze echt ik, uh, een x aantal jaar oude auto's voor gebruiken. Anders zouden ze een voordeel hebben. Uh... Maar het is toch mooi dat dat ding nog uh, operationeel is? Ja, nee, dat sowieso. Ja, ja, ja. Ik, ik geloof dat al die, al die uh, teams natuurlijk wel... De, Kampioensauto's auto's, of de, de, de auto's bewaren, één of twee bewaren voor mm. demo's. En ook voor mij wel in de museum, in, in een museum en van, hun, van hunzelf neerzetten, gewoon voor de historie. Ja, nou dat was het rondje nieuwe circuit. Dat kun je het straks nog wel even over ja. laten we nog een stukje muziek draaien. Ja, dat gaan we zeker doen en dan gaan we zo meteen over het nieuwe circuit hebben. Want uh, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt verder. Ja, nou, een... Helemaal goed. Tijd gaat snel, hè? Zo. Ja, deze manier. Ik kreeg om. Uh...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 Is there very much to see there And how much do I pay? Yes, there's lots of time to get there And lots of time to stay There's much for you to do and see there If you've enough to pay Can I get there by candlelight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 Na de muziek nog even terug. We hebben het uh, over het uh, museum gehad, wat uh, helaas niet doorgaat, maar als het, is, als het weer open is, ga er zeker kijken. Chris, grote foto's van jou hangen Klopt. Maar dat is niet alles. <laughs> um, jij bent uh, beroepsfotograaf in uh, Jij loopt veel op het circuit rond. Klopt, ja. Je hebt uh, in de afgelopen maanden al heel veel foto's gemaakt. Ja, ik heb... Uh... De, de verbouwingen in het ja. opdracht van het ski gefotografeerd, dus ik ben vanaf 4 november, dat, uh, toen was de laatste race, uh, ben ik, uh, twee keer per week heb ik er een paar hoortjes rondgelopen om uh, de verbouwing vast te leggen voor het SQI. En dat uh, ging natuurlijk in een sneltreinvaart, want iedere twee dagen als ik hier kwam, dan verbaasde ik mijzelf van zo, ze zijn alweer zo ver, ze zijn alweer zo ver. Zeker in het begin van toen de dingen nog gesloopt werden. Ja, dat was geweldig om te zien, om dat mee te maken. Als je dan nu mensen uh, die dan nu uh, op het circuit komen, die echt de hele winter niet geweest zijn, Nou die vallen helemaal achterover van hun stoel. Want die weten echt niet wat ze zien. Zo mooi is het geworden. En ik bedoel, het is nog niet af, maar dat, dat gaat zeker afkomen. En uh, dan is het echt weer een heel mooi circuit. En het belangrijkste, waar ook mensen bang voor waren dat de authenticiteit uh, verloren zou gaan. Het zou een beetje. Nou, daar is helemaal niks van waar. Alle rijden zijn unaniem uh, zeer positief gestemd. De nieuwe bochten uh, zijn natuurlijk zeer uitdagend. En ja, we gaan, hier kunnen we uh, de komende tientallen jaren weer opteren... Op in de zin van, uh, hier gaan we hele leuke wedstrijden beleven. Ik was uh, in, in het voorwerk naar, uh, naar de nieuwe Grand Prix toe... dat er een paar uitspraken zijn geweest over, uh, van het Dutch National Racing Team. Van ja, uh, verbouwing. En uh, dat wordt voor ons uh, als uh, semi-amateurs alleen maar heel erg duur om daar te gaan racen. Uh, Huub Vermeulen, die uh, ging daar gelijk tegen in van ja... Het wordt misschien wel duurder, maar het wordt veel mooier. Ja, gelijk heeft hij. Um, nu is de baan af, hè? Ja. Maar er moet van alles nog omheen gebeuren. Ja. Um, valt dat ook bij jouw fotografie? Ja, ik ga nu nog steeds uh, één keer per week uh, ga ik een rondje lopen. Ze zijn nog met de toegangsweg bezig vanaf het strand. Uh, de pitboxen die zijn nu halverwege die zijn ze in, in, in een afrondende fase. Uh, het hekwerk moet nog uiteindelijk gevol, volmaakt worden. Kijk, het squeeze is nu nog uh, voor de helft een bouwvlak, om het zo maar te zeggen. Dus uh, je kan ook. Nu publiek... wel een zandplaat hoor. Ja, ja dat klopt. <laughs> maar ja, dat is ook... Om... een zandverstuiving. We hebben natuurlijk ook een, heel, een slechte winter in de zin qua wind. Dus ja, iedere keer als de storm weer start, dan lag het zand weer overal. Ja, dat is nou eenmaal zo. Het is vier weken zo. Het is <laughs> ja, dus al vier weken <laughs> ja. zo. Dat klopt inderdaad. Uh, ze hadden ergens uh, begin januari van dat, van dat soort mos opgespoten om, om het wel te laten groeien. Dat was echt de dag voor die storm in uh, februari, geloof ik. Het was na één dag was het al weg. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja, dat is is. Als dat de enige terugslag is, dan uh, we zijn we er goed erin gefietst, geen strenge winterschat, dus het circuit is mooi op tijd klaar, of het asfalt dan in dit geval. Uh, nou, in april komen de, de, de safety barriers, worden de laatste hekken in de Arie Luijnenbocht dicht, hè, het circuit? Ja, in principe gaat het circuit, uh, wat ik begreep, 1 april weer dicht en dan gaat de evenementopbouw beginnen. Echt, dus. met uh, nu de race geweest is. Hè. Uh, vandaag wordt er nog een race, geloof ik. Dus het National Racing Team zag ik. Ja, er zijn track days en er zijn wat evenementen. Maar uh, niet al te groot natuurlijk. Want dat kan ook niet. Want uh, ja, wat andere evenementen. Ja, dat is het vervolg. Dat is, ja, dus daar hebben we het in het begin van nee, de ik al dat klopt, dus, dat klopt, dat klopt. Ja, dat, dat gaat ook een gevolg worden. Maar het gaat mij even over de verbouwing. Uh, het, circuit nou, gaat dicht. het circuit gaat dicht. En vanaf april is het inderdaad evenementopbouw en, en, en de finishing touch. Uh, zodat op, uh, op 1 mei, uh, of eigenlijk de dag ervoor alle dat alles hand ja. uh, dat dan, kun je, dan zou je op een afcircuit gewoon kunnen lopen. Nou, het circuit zal wel af zijn, waarschijnlijk zullen we dan nog even moeten wachten een paar maandjes voor de echte Grand Prix. En maar ja, ja, dat, het circuit dat, dat, is dan gewoon helemaal af en dan uh, ligt er een, een ja. hartstikke mooi circuit. Want, mocht dat niet doorgaan, en het, ik verwacht dat het wel doorgaat, maar goed, dan zijn er altijd andere races die. Daarom. Die het circuit gaan bevolken. En in, in juni die, die, we... die zullen daar ook wel uh, plezier aan hebben. Ik denk dat het circuit de komende jaren heel erg druk gaat krijgen. Met, ik bedoel, dat zag je al aan de, vorige week met, de, met de Zandvoort Reborn. De eerste officiële race op het circuit. Uh, er waren 60 inschrijvingen. De dag na had je de Hark 250. Dat waren ook tegen 50 inschrijvingen. Was dat meer dan vorig jaar? Ja, ik ben zo nieuwsgierig. Ja, ja, ja waren waar, zeer nieuwsgierig. Ja, ja. En ik heb rijders van andere raceklasses, uh, DDO, DNT, mensen die, die, die, die kom ik van eens tegen. Die hmm. hebben, zijn een paar jaar gestopt met racen. Nou, die willen zeker weer dit jaar een paar keer gaan racen. Want die willen toch allemaal die nieuwe baan op oprijden. Dus en, en ik weet zeker met de kombochten, als, als, de, als de internationale races zijn geweest, of na de Formule 1, dat ook organisaties zeggen vanuit het buitenland hierop: ja, we willen toch wel een weekendje zand voor doen. Want uh, dat is toch wel heel gaaf voor onze rijders. Dus ik verwacht echt dat het squee de komende jaar heel veel. Te... Meer, meer aantrekkelijk Ja, is nee, gewoon alle rijders. Ook oud rijders, ik heb lang geleden ook wel eens een paar races gereden in mijn leven. Mijn laatste race is alweer, <laughs> alweer na 15 jaar geleden, maar dat maakt niet uit. Ik heb laatst ook wel op het squee gereden, gewoon met gewoon een auto, voor een paar rondjes. Maar ja, om het met een race te doen, is natuurlijk nog tien keer graver. En ja, iedereen wil dat gewoon even meemaken. Hoe de nieuwe Squid erbij ligt en hoe het nieuwe Squid voelt. Uh, die, vooral die kombochten. Want dat is natuurlijk de grote uitdaging de grote. Ja, het, ja de, aanz het, het, de aanzet tot de snelheid. Het. Het, het indrukwekkende het is ja. echt indrukwekkend. Als je ook gewoon, ik krijg gewoon met mijn Fort Focus doorheen. denk al, wow, dat is echt veel stoer. Kun je als het met een GT2 Porsche er doorheen scheurt. Chris, ja. heb jij al het mooiste plekje gevonden van het circuit? Het mooiste plekje uh, op het nieuwe circuit bedoel je? Ja, op het nieuwe uh, Ja, er zijn nog plekjes die. Daar komen binnenkort nog hekken voor. Er staan nu nog geen hekken, dat zijn hele mooie plekjes. Maar. Uh, ja, de aardelijk bocht is een, is, is een heel mooi plekje geworden. Dat, dat kun je, en zowel, aan, ja, de, aan de binnenkant of aan de buitenkant? Uh, ik stond aan de binnenkant met, toen Max vorige week reed. Dat was heel mooi. En, en bij de buitenkant was het ook wel heel mooi. Want het zonnetje het was in de avond met het strijklichtje. En het zonnetje kwam heel mooi over de, precies over de duinen heen. Dus. En wat het ook mooi maakt, dat het nieuwe asfalt is, is hartstikke zwart. Dus de auto's die komen, heel mooi op, die komen er heel mooi op uit op foto's. Dus, uh, en, ja, maar de beide kombochten zijn gewoon heel mooi om te fotograferen. Dat is, uh, ja, dat, is, uh, dat is heel gaaf, dat is een hele nieuwe dimensie. Is, is jouw uh, vraagt naar een plekje, maar is, is dat een plekje of ga jij ook lopen? Nee, ik loop uh, een, een weekend redelijk wat kilometers af. Uh, ik heb het wel eens bijgehouden dat ik inderdaad in, in, in een heel druk raceweekend 25 kilometer lopen in, in drie dagen tijd van vrijdag, zaterdag, zondag. Dus of het nou Zandvoort is of, of, of een ander circuit. Maar ik loop redelijk veel. Ja, ik, ik, ik, heb bij, uh, in, ik probeer de trainingen te gebruiken om wat verderop achter op het circuit te lopen. En in de, op, meestal op zondag of, of zaterdagmiddag als de races zijn, dan ja, doe je natuurlijk je start. En als je, als je lange afstandswedstrijd hebt, dan moet je in de pits, bij de pitstop zijn. Dus dan zorg je dat je een beetje in de buurt van het ook en de, de pits bent. Uh, maar ik, uh, ik loop graag een rondje om het squië, want het is sowieso mooi om een rondje squië zand te lopen, want als je achterop be be beschrijfelijk bent, het, je, je loopt in de natuur, je ja. woont, het is geweldig. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je denkt van jou, hier moet ik mijn foto maken. Nee, niet specifiek, uh, nee, ik, ik sta gewoon waar ik een mooie foto, dat hangt nu van de stand van de zon af, uh, hou je een beetje in de gaten en... Uh, ja, ik, ik heb, er zijn op iedere bocht heb je wel een, waar je echt de mooiste plekjes maakt. Dus dat je denkt, nou ik ga vandaag ga ik die twee bochten nemen in de ochtend en dan ga je daar staan. En dan ga je daar je plan trekken wat je, wat je in gedachten hebt. Als je nou zo'n weekend bezig geweest bent, hè, ga je dan achteraf voor jezelf nog kijken, uh, dit moet hem worden, dit zijn mijn foto's. Ja, voor mijn klanten ben ik vaak gelijk. Als ik, als ik van de baan afkom en ik zit in het mediacentrum, ga ik mijn klanten al sturen. De, de mooiste foto's en, en, en dus wat, wat snel moet. Nou, nee, de klanten willen graag snel foto's hebben. Ja. Bladen, kranten, raceteams, coureurs. Die voor hun social media. De snelheid is tegenwoordig ook, ook daar een factor. En als ik dan op maandag even rustig nog door allemaal foto's loop. Dan denk ik, oh ja, dat is ook Oh ja, zus en zo. Dan ga ik mm. nog, loop ik er nog een keer alles doorheen. En dan, ja, dat, dan de volgende keer heb ik al die plannen voor de volgende race, wat ik dan weer anders ga doen. We hadden het vorige week met uh, Aard van Kolen over, uh, over die uh, natuurlijk al heel lang geleden begonnen is met zo'n klein fototoestel. Ja, ja, ja. Uh, hij zei, ik maak nog steeds één of twee foto's en dat hele geklik, dat doe ik niet aan. Ja. Hoe zit het bij jou? Ja, dus... ik bedoel dat, dat hij selecteert, hij is meer selectief met het afdrukken. Bedoel. Ja, ja. ja. Nee, het zou makkelijker zijn om de auto te ik, volgen. Ik, ik, snap, ik snap hem inderdaad. Ja, nou, dat hangt er vanaf wat je doet. Uh, maar dat was inderdaad in het negatieve. In dat analoge tijdperk was dat makkelijker. Want je had natuurlijk maar een rolletje van 36. En had je wel meerdere rolletjes. Uh, maar ja, nu kun je wat meer schieten. Ik schiet altijd ook wel in een burst. Zoals het heet dat je dan de mooiste uitzoekt. Maar ja, als je heel veel foto's schiet, je moet, overal, je moet er overal doorheen, doorheen ja. klikken door je, op je laptop. Om, ja, dat is toch goed. En, en dan je, maak je het zelf moeilijk. Is die nou makkelijk, mooier of is die nou mooier? Dus ja, het, het, het, ik probeer het wel te minderen. Maar het is altijd wel lastig inderdaad dat je toch denkt van ja, ik, ik, ik kan schieten wat ik wil. Maar ik probeer het wel een beetje te selecteren. Een beetje te selecteren. Ja, ja klopt. Wat is de volgende race die je gaat fotograferen? Ik heb geen idee, want dat weet ik nu. Dat ik, ik, uh, er is... Nou, Nederland, buitenland? Uh, eind, mm, nee, de eerste weekend van april is er, zijn, er, uh, zijn er twee weekenden achter elkaar een race. De, de paas races en de week hmm. ervoor zijn er races. Hmm. Dan heb je de Grand Prix en het weekend na de Grand Prix uh, zou ik naar Silverstone gaan. Dat doe ik de Europese GT4-series, fotografeer ik voor de organisatie. Uh, maar ja, ik hoop er ja, overal rekening mee dat, dat, dat ik voorlopig even nog thuis blijf. Dus uh, ik had volgende week ook alweer twee, tes, twee dagen op het ski uh, geboekt voor een, voor een bedrijf, voor een event die dan een soort business meeting hebben uh. en gecombineerd met racen. Maar ja, daar komen mensen uit heel Europa ingevlogen. Ja, dat is nu gecanceld. Dat, uh, dat is logisch. Uh, ik, ik fotografeer ideaal, dus hun, uh, in principe wel. Ja, dat is ook ja. helaas. Uh, <laughs> dus ja, ik... ik uh, t, ja, uh, we, zien, we zien wel In we principe uh, uh, 3 mei en daarna uh, 11 mei naar uh, Silverstone. En anders wordt het, uh, schuift alles een maandje of twee op. Uh. Nou ja, we gaan het zien. Uh, ik hoop je te zien bij uh, de eerstvolgende opening bij het museum. Dat en sowieso. We zeker nog even praten over jouw foto's. Dat, dat sowieso. Dank je wel. Dank je wel. Jij ook bedankt. Mm. -hmm. Ja, wij, wij, wij zouden natuurlijk een hele agenda doornemen, maar uh, wij hebben hem even doorgespit. En er blijft uh, gewoon niks over. Behalve dat wij nog een, een, een informatie kregen over de basis GGZ Haarlem, informatiesteunpunt. Uh, informatiesteunpunt, basis GGZ Haarlem. Blijft gewoon open. U kunt daar uh, met al uw vragen terecht. En dat is uh, bij www.informatiesteunpunt.nl Verder uh, Roy, ja. geen agenda. Geen agenda. Volgende week uh, zitten wij met Goedemorgen Zand voor het Nieuvel in de studio op de Tolweg 10A. Uh, u bent het gewoon van harte welkom. Um, maar uh, heeft u een tip voor de redactie? Wilt u graag bij dit programma langskomen? Dan kan u altijd een e-mailtje sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl Ook nog een andere mededeling: Er zijn wat mails binnengekomen dat wij in het eerste uur wat slechter waren te verstaan. Dat had inderdaad uh, te maken met de zender. Dus niet met de microfoons. Maar uh, excuus daarvoor. Uh, het programma terugluisteren. Dat kan uh, zeker weten. Dat kan sowieso op uh, zfm.nl uh, ja, zet het op zandvoort.nl. En dan uh, kan u uh, ons nu voor terugvinden om het uh, programma terug te luisteren. Ja, dan... Zometeen. Uh, oh ja, zometeen. Nog een stuk Oud-Zandvoort? Uh, nee, jazz. jazz. Jazz. Zometeen naar de jazz luisteren. Er rest ons uh, alleen nog uh, iedereen te bedanken die hier aan meegedaan heeft. Dat is bijvoorbeeld Hotel Hoogland. Die toch uh, ondanks van alles gastvrij is. En ons verzorgt met koffie en van alles. Linda en Gert van Kuik hebben dat verzorgd. De redactie is dit weekend gedaan door Roy van Buringen. De muziek door Kort Draaien. Techniek en regie uh, Jelmer Koper. En Roy heeft ook mede gepresenteerd. Dank ja. u wel. En jij bent ook bedankt. En wij uh, zeggen tegen de luisteraars, tot, tot de volgende, volgende week. Tot volgende week.